Christenen geloven dat we in een bijzondere tijd leven. Als we kijken naar het nieuws, we lezen de krant, dan zien we dingen gebeuren op het wereldtoneel die in de Bijbel al lang voorzegd zijn. Deze serie gaat over eindtijd en profetie. En mijn gast is Jan van Banneveld. Welkom Jan. Jij bent leraar natuurkunde en wiskunde. Je hebt een aantal boeken geschreven en ze liggen voor je. Dan gaan we er zeker nog uit citeren of gebruiken. Je schrijft in diverse bladen, ook over eindtijd en profetie. Je hebt in Afrika gewoond. Maar misschien kunnen we zeggen, wie is Jan van Barneveld? Vertel eens iets over jezelf. Ja, daar kunnen we uren mee bezig zijn. Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, dat is niet de bedoeling. Maar. maar dat is niet zo interessant. In elk geval, getrouwd met een lieve zorgzame vrouw. En vijf kinderen, onze oudste dochter, die zit ook in Afrika, Rivka, die zit in de Soudaan. Okay. En die trekt daar door rivieren en van dorp naar dorp om daar klinieken op te zetten. Een dochter is onderwijzeres, een andere dochter studeert voor onderwijzeres. Dat blijft een beetje in de familie. En toen ik in 1969 terugkwam uit Afrika, toen was ik erg teleurgesteld. Het, het werk was moeilijk, het ontwikkelingswerk. En ik voelde me een beetje mislukt. En hoe hoe kwam dat? Uh... Nou... Kijk, onderwijs, wiskunde en natuurkunde in Afrika is niet makkelijk. Kinderen hier die worden helemaal opgegroeid en opgevoed in een abstracte cultuur. Ja. En ze krijgen een plaatje van een koe en dat is een koe. Maar in Afrika is dat heel concreet en wiskunde is een abstracte wetenschap. Ja, ik moet zeggen dat ik ook helemaal niks met wiskunde heb hoor. Ja, dan houden we er maar mee over op, over die wiskunde. <laughs> want dat lijkt me verstandig. Nou, dus ik was teleurgesteld in elk geval. En ik uh, ging bidden. Ik zei, heer, geef me alsjeblieft weer iets waar ik enthousiast voor kan zijn. Ja. Ik had een reis naar Israël gemaakt. En toen was de oude Johan Frinzel, de man van de oogst, van het ja. heil des die zegt, iedere maand ga jij een artikel schrijven in ons blad voor Israël. Maar had je die kennis dan? Ik had helemaal geen kennis erover. Helemaal niets. Dat was dan lastig schrijven. Het was vreselijk moeilijk. Ja. Ik lag dagen lag ik boven op de studeerkamer en te studeren in boeken, in de Bijbel enzovoort. En uh, op een gegeven moment, dat ja, moet je nooit doen, maar dat is eigenlijk een beetje slecht. Pikte ik die Bijbel en zeg: Heere, God, openbaar het me maar. En ik deed mijn ogen dicht en ik prikte ergens. Dan moet je raden welke tekst ik kreeg van God. Ik kreeg de tekst, zoek het na in het boek des Heren. En toen kon ja. ik ook weer overnieuw beginnen. Dus gewoon studeren. Allemaal studeren, studeren, allemaal in het woord van God studeren. Kun je nou zeggen dat je zelf ook een profeet bent? Of? Nee, dat uh, maakt de Heerde God uit en dat maken anderen uit. En ik heb totaal geen enkele ambitie. Ik bestudeer gewoon de Bijbel. En wat de Heer God me laat zien, dat schrijf ik en dat verkondig ik meer niet. Ja. Want wij willen natuurlijk weten, wat is profetie nou eigenlijk? Ja. Dat zijn hele theologische discussies over, oh ja. maar toen zei op een gegeven moment, mijn vrouw zei een keer, wat zeuren jullie toch? Ja, dat zeggen onze zusters wel eens meer, wat zeuren jullie toch? Zegt ja. zei ze, een profeet is iemand gewoon die de woorden van God spreekt. Maar dat denken toch heel veel mensen? Ja. Hoe, hoe kun je nou weten dat je een woord van God spreekt? Oké, okay. als je de Bijbel naspreekt. Kijk, een profetie is een van de meest wonderlijke scheppingen die verweven zit in het hele woord van God. En er staat, 3.800 keer staat er in de Bijbel, zo spreekt de Heere. Ja. Kijk, dat is een simpele statement. Dat is waar of het is niet waar. Maar nou, hoe weet je dat? Uh, je accepteert het of je accepteert het niet. Ja, ja. Als je het niet accepteert, als de Heer niet spreekt, dan wordt er 3.800 keer in de Bijbel een leugen gesproken. Okay, maar als... Dan gooi je de pijl in de prullenbak. Nee, precies. Maar als we de Bijbel citeren, dan, dan kunnen we inderdaad zeggen, zo spreekt de Heer. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zeggen die iets, iets in hun hoofd hebben. En misschien zeggen, ja, dit heeft de Heer mij geopenbaard voor jouw leven. Hoe moet je daarmee omgaan? Want dat is, dat is een dikke duimen theologie. Is dat zo? Ja, ik vind dat wel. Ik, ik ben daar heel erg voorzichtig in. Kijk, als je nou een tip wil hebben hoe dat te checken, ja. dan zeg ik altijd... In de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan. Oké, okay, dus als iemand tegen mij zegt van ik heb een profetie over jouw leven, dan moet de Heer dat op een andere manier bevestigen. Dan moet hij dat duidelijk of vanuit het woord of vanuit een onafhankelijke getuige ook bevestigen. Okay. En vraag dan aan de Heere God om het via iets moeilijks te bevestigen. Want iets moeilijks, iets ingewikkelds is voor jou overtuigend. En makkelijk of moeilijk mag voor God toch niks uit. Zwitserschilion deed. Uh, niks, niks is voor God onmogelijk. Ja, Zwitserschilion deed en... Uh, ja, ja, zoiets, ja. Zo n, zo n velletje uh, als... met, met dat kleed ja. uh, daarbuiten, wat nat werd en niet ja, nat werd. Ja, precies. En, en, en, maar zo is dat. Maar, profetische... Mag een mens dat doen? Mag men zo aan God vragen om dat op die manier te bevestigen? De Bijbel leert dat we zeer eerbiedig, maar vrijmoedig met de Heer moeten omgaan. Hij is onze Hemelse Vader. En je gaat vrijmoedig en maar eerbiedig met respect met je vader om. Dat is heel simpel. Precies. Maar die bij, dat profetische woord, dat is zeer betrouwbaar. Ergens in Petrus, als ik me goed herinner, ik zal even uh -huh. kijken of ik het kan vinden. Daar uh, staat in 2 Petrus. 2 Petrus. 2 Petrus, ja. 1 vers 21. Dan ja. staat dit. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens... Dus de Bijbelse profetie is altijd, zo spreekt de Heerde. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. De profetie is Gods woord. Vandaar dat het allemaal uitkomt. Dus ook als vandaag de dag mensen een profetie uitspreken en je zou dat bevestigd krijgen, dan is die bevestiging ook een feit dat het uitkomt. Tuurlijk, dat is een van de criteria van het profetische woord dat het uit moet komen. Ja, maar... Uh, in mijn ervaring kan daar soms een hele tijd overheen gaan. En ik denk, ja. als we kijken naar de profetie in de Bijbel, uh, dat het ook gebeurt. Ja, we zien nu uh, profetieën die twee, drie duizend jaar oud zijn, meer dan drie duizend jaar oud zijn zelfs. En die in deze tijd uitkomen. Maakt toch voor God niks uit? Nee, nee, nee. Maar voor ons wel. Want wij zijn ongeduldig. Ja, Ik, ik ben ongeduldig. Als ik vandaag een profetie krijg, wil ik dat die morgen uitkomt natuurlijk. En anders... Helpen we misschien een handje? Ja, een, een van de gaven van de Heilige Geest is geduld. Dan moet je, da <lacht> <lacht> moet je daar maar een cijferig mee bezig zijn. Nee, dat is inderdaad zo, ja. Ja, heel simpel. Ja. Maar het, het is heel bijzonder. Er zijn twee periodes in de wereldgeschiedenis waar profetie heel exact uitgekomen is. De eerste periode was de tijd van Jezus toen hij op aarde was. We hebben meer dan 300 profetieën. Uit het Oude Testament, mm het -hmm. zogenaamde Oude Testament, die in de tijd van Jezus uitgekomen zijn. Heel letterlijk, heel precies. En er zijn tientallen profetieën, 30, 40, ik heb er in mijn boek wel 60 beschreven hier, Aha. die uitgekomen zijn, wat Israël betreft, in deze ja. tijd. Daar gaan we het later in de serie nog over hebben? Daar gaan we het heel uitvoerig <laughs> nog over hebben. Uitstekend. Uh, maar waarom wacht God nou? Uh, hij spreekt een profetie over iemands leven uit, of over, over een situatie in de, uh, Israël en zo. Waarom zit altijd die tijd daar zo tussen? Hè? Want ik, ik ken mensen die hebben een, iets, een profetie over hun leven gekregen. en dan duurt het 9, 10, 12, 13 jaar voordat de dingen eigenlijk uitkomen die zolang daarvoor ja. al voorzegd zijn. Kijk. Het is mooi dat je dat zegt voorzegt en het verschil maakt met voorspellen. Ja, daar komen we zo ook op terug. Waar oh, oh, oh. je nog wat over ja, zeggen? Wat is het verschil tussen voorspellen en voorzeggen? Dat komt zo. Maar dat komt zo. Kijk, nou, daar moet ik er toch even vast op ingaan. Ja. Kijk, profetie is ook interactief. Mm -hmm. Profetie. Dat past wordt dus ook niet... in deze tijd, hè? interactief. Omzien. Ja, ja. Hartstikke nou, uh, interactief. Ik, nou, maar God is interactief, ja. God werkt altijd door mensen. ...mensen die moeten meewerken aan de vervulling van de profetie. God had aan Israël beloofd... Maar dat is dat ze... anders dan zelf invullen, toch? Meewerken? Nee, maar ook meewerken. Je moet er klaar voor is zijn. Is daar niet het risico dat we heel snel, snel zelf invullingen doen? Laat ik een voorbeeld noemen. Ja. God had aan Israël beloofd dat ze naar het land Canaan konden krijgen. Dat ze dat konden veroveren na de uittocht, zo'n 3.500 jaar geleden. Mm -hmm. En ze schokten door de woestijn in Canaan. Na een kleine twee jaar kwamen ze eraan. En ze wilden niet. Ja. En met, je, je kent dat verhaal ja, van die twaalf verspieders. Ja, ja. Twee waren goed en tien waren slecht, zegt het versje. Ja, precies. En, en ze mopperden en ze gingen niet. En dus die profetie werd toen nog eens een keer 38 jaar uitgesteld. Simpel om het feit dat tien mensen zeiden van, wij geloven het. geen van God. En de Israëlieten die geloven het woord van die tien mensen in plaats van het woord van God. Ja. Profetie moet geloofd worden. De profetie moet geaanvaard worden. Nou, dat probleem kennen we vandaag de dag nog, natuurlijk nog. Hè? Ja, en dat is juist een van de problemen, dat het interactief is. God wil altijd door mensen werken. Dat ja. begon al bij, Abra, bij Adam. God wilde de aarde vernieuwen via Adam. Maar die verknolden het. Ja. Dan moest er daarom een tweede Adam komen. Ja, dan moest Jezus weer komen om het allemaal weer goed te maken. Ja. Maar waarom zit nou die tijd daartussen? Want daar... nou, door de ongehoorzaamheid okay. uh, of het ongeloof van de mensen vaak. Ja, dus uh, zou het toch niet kunnen zijn dat God uh, zeg maar jou op de proef stelt over een periode dat, dat er uh, een leerproces nog Ik bedoel als Paulus ja, ja. zeg maar uh, zijn ogen worden geopend, dan duurt het ook een hele tijd voordat hij echt op gang komt, ja. uh, voordat hij echt mag werken in de wei gaat. Uh. En, en hoe lang duurde het voordat Abraham zijn zoon uh, Isaac kreeg? En die maakte toen die vergissing met Ismaël. Ja. Ja, dus, dat, dus een stukje een stuk beproeving zit er ook zit in, een er stuk ook, opvoeding zit erin. Ja. En in de Bijbel er staan ook ontzettend veel oordeelsprofetieën mm -hmm. in. Ja. En die oordeelsprofetieën zijn altijd voorwaardelijk. Dat okay. wil zeggen, um, automatisch is in een oordeelsprofetie ingebouwd dat als een land, een volk zich bekeert dat die oordeelsprofetie gecanceld wordt. Zoals uh, wij het verhaal van Jona kennen. Zoals bij het verhaal van Jona in Nineveh. Ja. Uh, nog veertig dagen. Nineveh zal verwoest worden, riep Jona. Ja. En uh, nog een keertje, nog een keertje. En de eenvoudige mensen in de straat, die geloofden hem. En die bekeerden zich. Mm -hmm. En eindelijk kwam uh, de koning ook van zijn troon. En die bekeerde zich ook. En de profetie werd ook weer uitgesteld. Want 120 jaar daarna was het wel zo erg en toen werd Nineveh wel verwoest. Kunnen rampen ook nu nog voorkomen worden door gebed? Natuurlijk, want God is dezelfde. God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. In Nineveh werd de ramp afgewend. Profeet Amos, er was al een ramp gaande en Amos die bad, heren, doe het niet. En de ramp werd afgewend. Er kwam nog een ramp. Het was al gaande, een enorme droogte en Amos bad, heren, doe het niet. En het gebeurde niet. Dat is interessant, dat moet ik je toch vertellen, dat schiet ja. me net binnen. Toen ging, kwam er weer een ramp. En uh, afgelopen is, zegt de Heer in Amos. Rijp is het einde voor Israël. Ik zal het voortaan niet meer sparen. Alle wegen werpt hij de lijken neer. Stil staat er dan ineens. Staat nergens op. Nee. Maar logisch, want de Heer God had natuurlijk wel in de gaten dat Amos weer wilde bidden. Ja, ja, ja. Snap je? Toen <laughs> okay. Amos zei: stil. Hij uh, zei van hier, wacht nog even. Op, uh, ja, ja hij, Mark, hij wou weer Mark, gaan bidden natuurlijk, dan, want het was hem twee keer gelukt om een ramp af te wenden. Precies. En de derde keer, ja, en, en, en zo kan dat in Nederland ook. Als de gemeente gaat bidden, als er overal in de kerken bidstonden gaan ontstaan, dan kan God de komende ramp af gaan wenden. Dat is, dat is zijn genade. Hij doet het liever niet. Daarom, je vroeg net waarom duurt het zo lang? Ja. Daarom duurt het zo lang voordat die eindtijd aanbreekt. Want God heeft er, eerbiedig gezegd, helemaal geen zin in dat al die rampen van openbaring nee, hebben. Hij, hij stelt uit... Hij stelt, hij stelt uit in de hoop dat de mensen zich bekeren. Ja. In de hoop dat er iemand tussen beiden treedt. Ergens in Jezaja staat dat God was verbijsterd dat niemand tussen beiden trad. En dat is de taak van de gemeente, van de heer Jezus, van de kerk... om tussen beiden te treden. Snap je? Ja, wij moeten dus meer bidden. Ja, we moeten eindelijk eens gaan beginnen met bidden. Oké. Okay. Ja. <laughs> Andere vraag die ik heb, we hebben het net al even aangehaald, is dat voorspellen of voorzeggen? Uh, wat is nou het verschil? Uh, want heel veel mensen zijn bezig met voorspellen. Uh, in televisieprogramma's zien we dat ook, voorspellingen enzovoorts. Maar jij praat steeds over voorzeggen. Ja. Wat is het verschil? Heel simpel. Kijk, er zijn drie manieren waardoor mensen met de toekomst bezig zijn. De eerste manier is wat je net noemde, al, al die tovenaars die voor de televisie komen. Weg ermee, je moet eens naar kijken. Dat is griezelig, dat beïnvloedt je ook. Dat is van de boze. Maar oh, oh, wat de boze... Uh, nou ja, goed. Hoe, dan, dan, hoe, hoe, het want, is occult. Het is occult. Dus het, het is iets wat niet van God komt. Iets wat uit het duistere komt, iets uit het verhulde komt. Maar heel veel dat, mensen... is, dat is noodlot. Kijk, voorspellen is noodlot. En dat zal je overkomen. Maar, en dan kun je er zijn mensen die horoscopen lezen... en die zien dat er allerlei mooie roze, roze geuren manenschijnen aan zitten komen. Flauwe kul. Het, van deze voorspelmethode ja. is wetenschappelijk gebleken... dat er hoogstens 10% uitkomt. Dat zijn dan 10% toevalstreffers. Okay. Dus als er 10% uitkomt, komt 90% niet uit. 90% is leugen, in de prullenbak ermee... En het is gevaarlijk. Het beïnvloedt je toch. Het beïnvloedt je leven. En de enige die je beïnvloeden kan, dat is Gods heilige geest en het woord van God. Dus voorspellen kun je dat dan misschien zo zeggen, is dat een beetje namaakprofetie? Dat, dat is, ja, zoals Luther, Luther dat zei, de duivel is de aap van God. En die naapt na God altijd na. Dus God geeft profetie in de Bijbel. Als waarheid. Hij geeft het als waarheid. Als waarheid, ja. ja. Dat is profetie in ja. de Bijbel. En uh, het heden en het verleden en de toekomst is allemaal in het woord. Ja. En bij voorspellingen? En voorspellingen, dat komt uit een verkeerde bron. Een tweede manier om de toekomst te voorspellen, dat noemen ze de futurologie. Ja. Dat is de leer der toekomst, de future, de toekomst. Ja. En dat is wetenschappelijk. Wetenschapsmensen die gaan kijken... Wat zijn de wetenschappelijke trends in deze tijd? Waar zijn de wetenschappers mee bezig? En die projecteren dat naar de toekomst. Dat is gebleken 25% betrouwbaar te zijn. Dat ziet er al wat aardiger uit. Maar het woord van God, de profetie, is al 100% betrouwbaar gebleken. Alle profetieën, 80% van de profetieën die in de Bijbel staan, zijn ja. tot nu toe uitgekomen. Ja. Maar je zou zeggen, wetenschappers weten toch waar ze mee bezig zijn? Ja. Maar er kan altijd iets onverwachts tussenkomen. Een wetenschappelijke trend, er kan een oorlog tussenkomen. Er kan een hurricane tussenkomen, een ramp kan er tussenkomen. De wetenschap kan onverwachte ontdekkingen doen. Dus dat blijkt ook maar zo'n 25, misschien 30 procent betrouwbaar te zijn. Ja, ja. Dus, dus je kunt er bepaalde verwachtingen uitspreken ja. als wetenschap. Maar op het moment dat dat opeens doorkliefd door wordt door een ramp... of door iets bijzonders in, wat in de wereld gebeurt... Dan wordt het doorkruist. Dan wordt het doorkruist. En dan, uh, ja, vandaar die 25%. Maar, maar het woord gods is 100% betrouwbaar. Want het is het spreken van de Heer. 3.800 keer zegt de Heer dat zo spreekt de Here. En ja. als, als je dat gelooft, dan moet je wel wat meer, wat meer eerbied met dat woord omgaan. En ook dan met het daar. profetische woord. Ja. En, dat kom, en het komt uit... 100% betrouwbaar. En we leven nu in een tijd dat er een begin gemaakt is met de rest van de vervulling van de woorden. Dit zijn de jaren van vergelding, zegt de heer Jezus, waarin alles wat geschreven staat tot vervulling komt. Dus ook de profetieën die in de Bijbel staan, die nog niet zijn uitgekomen, en dat zullen we in deze serie ook zeker gaan behandelen, die gaan in deze tijd uitkomen? Die gaan in deze tijd en in de toekomende tijd gaan die uitkomen, ja. ja maar waarom is deze tijd nou zo belangrijk dan? Wat, wat, wat kunnen we vandaag zien? Waarom was de tijd van de heer Jezus zo belangrijk? Omdat Jezus de Messias is: ja, en en was om, en is. Om, en omdat die profetieën uitkwamen. En de profetieën kwamen uit. Waarom is deze tijd zo belangrijk? Omdat we met onze eigen ogen kunnen zien dat het profetische woord uitkomt. Maar daar moet je wel een sleutel voor hebben. Ja. Ik wil een klein voorbeeldje noemen. Johannes, de apostel, die stond bij het kruis van Jezus. stond er bij het kruis. Ja. Dat was heel verdrietig. Wat zag hij daar wat er onder het kruis gebeurde? Er zaten vier soldaten. En wat deden die? Die waren de kleren van de heer Jezus onder elkaar aan het verdelen. Ja. En over zijn gewaad, daar zat geen naad in, dat kon je dus niet scheuren... Mm -hmm. Daar gingen ze dobbelen. Ja. Wat dacht Johannes toen? Oh, wat zielig. Oh, begon hij te huilen. Nee, hij dacht Psalm 22, vers 19. Want daar, want daar staat het al in geschreven. En daar staat het letterlijk in. En dat was dat, uh, anderhalf duizend jaar van tevoren door David uitgesproken. En dan staat vast dat het anderhalf jaar, duizend jaar geleden door David uitgesproken was. Zullen we die tekst erbij pakken? Dat ja, Psalm 22, vers 19. Psalm 22, vers 19. Job, psalmen, en als je te ver bent dan kom je bij spreuken en predikers en zo. Psalm 22, vers 19. Toevallig weet ik dat uit mijn hoofd. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gebaat. Daar staat dus geprofiteerd in een psalm van David ja. wat er bij het kruis ja. gaat gebeuren. Hoeveel jaar zit dat tussen? Anderhalfduizend. Anderhalfduizend jaar. Nee, duizend jaar zit ertussen. Duizend neem ik Duizend jaar. Ja, okay. David die was ongeveer duizend voor Christus als koning. Ja. Duizend jaar zit ertussen. En door de Heilige Geest heeft David het uitgesproken. Hij wist ook niet wat dat betekende. Maar de Heilige Geest drong hem dat uit te spreken. En duizend jaar geleden zag Johannes dat voor zijn ogen gebeuren. Ja. Kijk, Johannes brok... kende dus deze Psalm. Dat kan... Ja, dat wou ik net ja. zeggen. Ja, hij ja, me ja. voor. Ja, ja, tuurlijk. Ja, daar zit je voor natuurlijk. Maar. Kijk, je moet het woord wel kennen. Ja. Want wat je niet weet, dat kun je ook niet zien. Ja. Als je het profetische woord niet kent, dan kun je ook niet in deze tijd herkennen wat er gaande is. Ja, het volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat zegt de profeet Hosea ook al. Daar heeft hij ook al voor gezegd voor deze tijd. Het volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Maar die apostelen en de Jezus zelf, die kenden het hele Oude Testament zo'n beetje uit hun hoofd. Als, toen ze vier, vijf jaar waren, begonnen ze al Bijbel te bestuderen. Ja. En toen ze jaren 12, 13 waren, kenden ze. Bijna de hele Torah. En bijna de hele Bijbel kenden ze uit hun hoofd. Is de Bijbel dan een waarzig boek voor christenen? Absoluut niet. Niet? Absoluut niet. Tuurlijk staat de toekomst in de Bijbel, maar je moet dat meer zien als richtingaanwijzers. Kijk, Johannes, wat ik net noemde, dat voorbeeld. Die herkende de profetie. ...aan wat er gebeurde. Ja. En dat was voor hem een bevestiging, Jezus, is de Messias, het is bijbels wat er gebeurt. En zo herkennen wij deze tijd uh, aan uh, het bijbelse profetie. We zien wat er gaande is. En, en daar gaat deze serie over, dat we leren zien wat er gaande is in deze tijd. Okay. En hoe bijbels het is wat er gaande is en waar het op uitloopt. Dat is zo belangrijk. Ja, dus, dus de krant naast de bijbel lezen. Precies, de krant naast de bijbel lezen, een bekende kreet. Ja. En dan zeg je, hé, hey, dat staat in Jeremia... Hé, hey, dat heeft de heer Jezus in zijn eindtijdreden al gezegd. Hé, hey, dat is een voorafschaduwing wat er ook al in openbaring staat. Okay. Hé, hey, de antichrist komt eraan. En halleluja, de heer Jezus komt eraan. Dat is de... waar, loopt, waar loopt het allemaal op uit? Ik bedoel, uh, die profetieën zijn niet zomaar in de Bijbel gekomen. Ze hebben een reden, ze hebben een bedoeling. Ja. Waar loopt het op uit? Dan lopen we een klein beetje vooruit, maar dan krijgen mensen misschien smaak. We zijn bezig, God is bezig om Israël op zijn plaats te brengen, Gods volk. En daarna, de wereld is bezig om het Rijk van de antichrist op te zetten. Ik verraad nog niet waar het zit, dat komt nog wel. Kun je dat maar zo zeggen? Ja, ja. Kun je het maar zo oh, zeggen? Ja, de, wereld, de, de, de wereld is bezig met... De wereld is bezig om het Rijk van de antichrist op maar, te zetten. Maar de wereld vind ik een, een beetje uh, algemeen begrip. Wat is de wereld? Wie, wie, wie doet dat dan? Uh, de machthebbers van deze wereld. De grote machthebbers zijn ermee bezig. Bewust of onbewust? Gedeeltelijk bewust en gedeeltelijk gedreven vanuit het Rijk van de Duisternis. Want het is altijd een strijd van het Rijk van God tegen het Rijk van de Duisternis. En als God zijn Koninkrijk gaat vestigen... En dat doet hij via Israël ook. Dan is het Rijk van de Duisternis er als de kippen bij om dat tegenkoninkrijk te vestigen. Ja. En aan het einde, waar we later meer over zullen horen. Dan komt de Heer Jezus terug in grote macht en heerlijkheid. En dan zeg ik, Heer kom spoedig. He, dat is prachtig Amen. mooi. Amen. Maar uh, Rijk de Duisternis, verklaar dat even iets nader. Wat, wat moeten we onder dat Rijk de Duisternis uh, nou, begrijpen? Vanaf Adam uh, in het paradijs is er een strijd. ...tussen het Rijk van God, want God wilde zijn Rijk op aarde weer vestigen via Adam... ...en het Rijk van de Duisternis. En dat was de, de duivel die Adam verleidde en die een puinhoop maakte van de aarde. Maar kun je dan per definitie zeggen dat alle wereldmachten onder de hiërarchie van het Rijk der de Duisternis staan? Op den duur wel, niet op... Kijk, nu is daar nog een zekere neutraliteit mogelijk. Nu zijn er nog machten die proberen om... Uh, laat ik zeggen. Christelijk te zijn, laat ik het zo even zeggen. Om bijbels te zijn. Ja. Maar het gaat steeds meer dat machten een keus moeten maken. Ja. Een keus tussen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of mee te gaan in dat rijk van de duisternis. Het rijk van de antichrist, Het rijk van het beest, zoals het genoemd werd. Het rijk van, wat ik dan altijd zeg, de boef van 666. Wat gaan we in de volgende aflevering bespreken, Jan? Uh, we zullen een paar van die profetieën zien die vervuld zijn, een paar van de 300, die vervuld zijn in de eerste komst van de heer Jezus. We zullen nagaan hoe dat komt, dat hij geen koning geworden is. En we zullen uitlopen op zijn wederkomst als koning over Israël, maar ook als koning over de hele aarde. En daar zullen we de volgende keer over hebben. Geweldig. Ik zie naar uit. En uh, ik nodig je graag uit om de volgende keer verder te praten over deze hele interessante materie. Met plezier. Dank je.